9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2009 waren zo'n 18.000 mensen dakloos. Vorig jaar waren dat er bijna 40.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar was één op de drie daklozen tussen de 18 en 30 jaar. Meer dan de helft van hen heeft een migratieachtergrond. Russische artsen die slachtoffers hebben behandeld... na de explosie van twee weken geleden op een militaire basis... vrezen voor hun eigen gezondheid. Tegen de BBC zeggen ze dat ze zijn blootgesteld aan radioactieve straling. Over de explosie is nog altijd veel onduidelijkheid. Deskundigen vermoeden dat de Russen op de basis bezig zijn met een raket... die door kernenergie wordt aangedreven. In Polen is het lichaam gevonden van een van de twee speleologen die in een diepe grot zaten opgesloten. Ze zaten sinds de afgelopen weken einde gevangen nadat de toegang was ondergelopen met water. Sindsdien zijn reddingswerkers bezig geweest om de onderzoekers op te sporen. Van de andere speleoloog ontbreekt nog ieder spoor. De coalitiepartijen zijn het op grote lijnen eens over hoe de koopkracht volgend jaar eerlijk wordt verdeeld. Ook over het verbeteren van de woningmarkt, met name voor starters, zitten ze op één lijn, bleek naar overleg gisteravond in Den Haag. Premier Rutte heeft gezegd dat met Prinsjesdag er vrijwel zeker goed nieuws is voor mensen met lage en middeninkomens. Het Amerikaanse speelgoedbedrijf Hasbro neemt het Canadese Entertainment One over. Dat mediabedrijf is vooral bekend van Peppa Pig. In die animatieserie heeft een roze varken met een Brits accent de hoofdrol... en het is vertaald in meer dan veertig talen. Hasbro, dat speelgoed maakt als My Little Pony en Jurassic World... zegt dat de overname helpt om meer van zijn merken op televisie te krijgen. Het betaalt 3,5 miljard dollar voor Entertainment One.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 Op drums.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 En Wessel Ilke Drums. Het is van de CD Jazz Behind the Dykes deel 2 en het nummer is genaamd The Goofer.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 Ik wil u vandaag iets specifieks laten horen. In een, ander, in een andere bezetting die zich zelf Vondelier noemt... zingt ze jazz uh, op teksten van uh, een Nederlandse dichter. De Nederlandse dichter Mark Opfer. En dat noemde weer denken aan de vijftiger jaren... toen Rita Reis uh, Zon in Scheveningen zong...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 Dans de sterren van de nacht Oh, struinen door de straten van de stad